Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisaties slepen Schiphol voor de rechter. Vanochtend werd duidelijk dat de luchthaven deze zomer tientallen vluchten gaat schrappen. Ze kunnen de drukte niet meer aan. Reisorganisaties worden platgebeld door klanten die zich zorgen maken om hun tripje. Reiskoepel ANVR is er allesbehalve blij mee. Ze zijn bang voor tientallen miljoenen euro schade door de annuleringen. Of door mensen die nog een last minute reis hadden willen boeken, maar zich nu bedenken. De organisaties willen via de rechter zorgen dat Schiphol voor de schade opdraait. In het Friese dorpje Tsum is vogelgriep ontdekt. Op het bedrijf worden alle 166.000 kuikens afgemaakt. Bij twee bedrijven in de buurt wordt gecheckt of de vogelgriep ook daar rondgaat. Uber moet elke dag een dikke boete krijgen zolang ze geen chauffeurs in dienst nemen. Dat eist vakbond FNV. Ze stappen daarom vandaag naar de rechter. FNV zegt dat is nodig, want anders luistert Uber uh, niet naar, uh, naar de rechter. Er is eerder een rechtszaak geweest vorig jaar in september. Daarin eiste FNV al dat werknemers, of nou, de mensen die voor Uber rijden, want dat is natuurlijk de kwestie: zijn het werknemers of niet? Dat ze moeten worden gezien als werknemers en dat ze onder de taxi-CAO moeten vallen. De rechter heeft toen gezegd: Jullie hebben gelijk, FNV. Uber, jullie moeten dit gaan doen. Maar daar hebben de mensen die voor Uber werken niks van gemerkt. De rechter doet over dikke maand uitspraak. En een grafsteen in de Amerikaanse staat Iowa zorgt voor een hoop gedoe. Op de steen staat een gedicht met daarin een verborgen boodschap. De dochter van de overleden man leest het even voor. Forever in our hearts, until we meet again, cherish memories known as our son, brother, father, papa, uncle, friend and cousin. Ja, de eerste letters van de dichtregels maken de woorden fuck off een scheldwoord dat de overleden man vaak gebruikte. De familie zette de tekst dan ook op de grafsteen om hem te eren, maar de begra begraafplaatsbeheerder is er niet blij mee. Hij vindt dat er op een begraafplaats geen plek is voor gescheld. Of de steen binnenkort weg moet is niet duidelijk. De familie hoopt dat mensen er de humor van kunnen inzien. Het weer, het is zonnig met 22 graden aan zee en 26 in Limburg. Morgen begeer, begint eerst bewolkt, maar als de zon tevoorschijn komt gaat het snel. Op sommige plekken wordt het boven de 30 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de afsluitdijk, de A7, vanaf Noord-Holland richting Friesland. Voor Brezandijk, nu 2 kilometer langzaam rijdend en 10 minuten op onthoud. Verder ook nog een file op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder. Tussen Bergen en Schorrol, 4 kilometer file en ongeveer een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Idea. Vale idea, maliciosa massa fratenerea, bada un super burno vi fa come te, e poi chi avestiti speciale, che in un altro no non c'è, che okay idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che okay idea. Vale idea, attento lei in un galasar lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi En la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei san fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino suddifata, ma sembrava una patata, l'ho l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Sei zo, così, no? E poi, che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? bada ma un super culo, buffo come te. E poi di speciale che in un altro no non c'è. In cambio, tu que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 I'm on Is he me got a small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 Groot te zijn. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ANVR sleept Schiphol voor de rechter. De club van reisorganisaties wil dat de luchthaven de schade voor de chaos betaalt. Schiphol is van plan vluchten te schrappen vanwege de drukte. De ANVR vreest daardoor faillissementen. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer ligt nu op zo'n 80% van het aantal voor corona. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid reizen net zoveel mensen voor uitstapjes of visite als voor de coronacrisis. De Rordewijkse forensen zijn nog niet allemaal terug, vele werken nog deels thuis. Op een pluimveebedrijf in het Friese dorp Tzoem is vogelgriep vastgesteld. De 166.000 vleeskuikens worden geruimd. In een cirkel van 10 kilometer rond het bedrijf geldt per direct een vervoersverbod. Het weer veel zon en droog bij maximaal 25 graden. She bought here Serving U.S.A. Я завжди до тебе, мане не розбудиш, Мене сині бурі забере Ніби кулі Дуже мене не була та як було дуже втомлена, гойдала мене Lennertstraat te teguła te te te te te te te te te te te te te te te te te te te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 Un courrier vers l'ennemi.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 Hete zomer van ZFM. Fm. ZFM zal volgen. Zelf 106.9 FM. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen.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 van je als besluit en laat stiekem vlucht weg naar een nieuw well, on my choo -choo. I'll be your engine driver in a bunny suit.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 Jumping, don't you know my darling? I, I said it right now, and the captain is high. Like a, like a, like a, you're a so rich, bit so rich, girl. and a uh, young mommy's good looking. Yeah, I saw hush better than a little baby. Don't you cry? And one of these, a one a one of these. You're gonna rise up singing Then you spread your little wings Your little wings And I take to the sky Until <laughs> that morning I Come on, baby There's nothing gonna harm you, girl With a brownie and a daddy till you fall from your eyes. Zandvoort, Zandvoort.